Watermolgemont met het NWS Journal. In Nederland zijn vorig jaar minder valse eurobiljetten aangetroffen dan in 2016. Het waren er ruim 43.000, een daling van ruim 8%. In de rest van Europa werden juist iets meer valse eurobiljetten ontdekt, zegt de Nederlandse Bank. Een goede verklaring heeft de Bank niet, maar winkeliers letten wel steeds beter op. Daardoor wordt het voor criminelen minder interessant om vals geld in omloop te brengen. De Britse minister van Defensie, Gavin Williamson, zegt dat Russische aanvallen op de Britse infrastructuur duizenden en duizenden doden kunnen veroorzaken. De minister doet zijn opvallende uitspraken in een krant op het moment dat Defensie inzet op verhoging van het budget, terwijl de verwachting is dat het leger moet bezuinigen. Volgens Williamson zouden de Russen bijvoorbeeld belangrijke dataverbindingen en de aanvoer van stroom en gas kapot kunnen maken. Nu al bespioneert Rusland de Britse infrastructuur, zegt de minister van Defensie. De politie roept alle mannen in Landgraaf op om mee te doen aan het DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Gisteren leek al uit dat dit onderzoek fors wordt uitgebreid. In totaal worden 21.500 mannen tussen de 18 en 75 jaar opgeroepen. Behalve in Landgraaf gaat het om mannen in Heerlen, Brunsum en Heibloem, het dorp waar Nicky Verstappen woonde. Het lichaam van het jongetje van Elf werd in augustus 1998 op de Heide gevonden. Het DNA-onderzoek begint op 24 februari. De politie heeft er drie weken voor uitgetrokken. Arriva loopt een beloning van 10.000 euro uit... om de daders te vinden van meerdere busbranden op een terrein in Tilburg. Tussen september en november vorig jaar gingen minstens zes bussen in Vlammen op. Ook is er een kantoorketen op een terrein van Arriva in Vlammen opgegaan. De vervoerder heeft steeds aangifte gedaan van diefstal en brandstichting. Het weer is bewolkt, alleen in het westen breekt de zon wat vaker door. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later vanuit het noordwesten regen. Dit was het NMS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment...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 Fijn dat u weer luistert. Watertorensport Luncht is dit. Met tegenover me Henny Rukert. Goedemorgen. Dag Hennie. Goedemiddag zou ik willen zeggen. Het is wel net na twaalf. Ja, we zijn het nog zo gewend he. Goedemorgen. Dat krijgen we er niet uit. Henny, de tafel is nog leeg. Hoe komt dat? Omdat ons gast, John Hegman, de voorzitter van RCA, een beestiging club tegen die kan pas het tweede uur. Oh, die kan pas het tweede uur? Ja. ja. Ah, nou, oké, okay, dan is dat ook weer duidelijk. Achter de knoppen, Charles Duif natuurlijk. Ja, goedemorgen mannen. Hé hey, ja. Charles. Ik, ja, ik heb ik er heb, ik heb al... Ik heb er al twee, uh, twee uur op zitten. Je hebt er dus. al aardig wat op zitten. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed. Dat is, uh, dan ben je in ieder geval alvast ingewerkt. Zo is dat. Ja, <laughs> ik, moet, uh, ik moet als kanttekening erbij vertellen dat ik vannacht pas om, om half uur thuis was. Oh jee. Dus ik heb uh, weinig, uh, ik wou zeggen vlieguren, maar dat heb, <laughs> nee slaapuurtjes. Wat heb je gedaan dan? Nou, uh, uh, mijn zoon uh, werd vannacht om twaalf uur jarig. en yeah. die speelde in de Waller in Amsterdam. Yeah. Bij het Leidseplein. Yeah. Met zijn bandje. En uh, daar heb ik wat uh, video-opnames gemaakt. Wat ja. leuk. Ja, Langer dan <lacht> ja, dan is al die leven in de voor. Ja, ja. En ik draai ter ere van hem een plaatje van hem. Maar we uh, me gaan eerst uh, van het sportnieuws als het in jullie ligt, tenminste toch? Nee, nou. natuurlijk gaan we, dat, we gaan uitgebreid natuurlijk weer de sport doornemen. Ik zal zo over de televisie aanzetten. Misschien is er nog wat leuks op. Nou, tennis in ieder geval. Tennis, hè? En uh, Jos de Jong die is onderweg. Die uh, staat in de file. Ja, oké. Okay, nou, Jos, uh, uh, we horen je zo dan. En uh, even denken, Henny. We gaan zo even bellen natuurlijk. Met, ja, eerst André Jansen en dan Janssen. Hans van der Straten. Oh, we gaan Hans van der Straten delen. Ja, die gaat een wekelijkse bijdrage doen over het voetbal... Voor mensen met een beperking. Ach, wat leuk. En, ja, dat is goed. En voor walking voetbal, hè? Heel Er zijn, zijn de zogenaamde G-teams, toch? Ja, dat zijn de G-voetballers, dat ja. klopt, ja. ja. Ja, en daar is Hans erg uh, actief in. Dat Samen is... overigens met een heleboel anderen. Hij heeft toch oprichten van alles, hè? Ja, precies. Nou, ontzettend leuk. Oh, nou, dat is een, uh, dat is een goeie. Ik stel voor dat we even snel een uh, muziekje doen. Dan kunnen we André even bellen. Gaan we doen. En dan uh, Komt dat goed. Fijn dat u luistert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 like Yesterday once more sure. It was songs of love that I would sing to them And I'd memorize each word Yesterday, once more. Alive, ja, als de dag van gisteren weten wij dat nog allemaal, al die bekende liedjes... Dat waren natuurlijk de carpenters met uh, Yesterday Once More. We gaan weer snel naar onze presentatoren en we hebben ook een telefoongast. Zeker. Nou Henny, we zitten even te kijken hè, naar uh, Eurosport, naar de tennis. Uh, volgens mij halve finale tussen Halep en Kerber. En uh, Kerber die stond net op matchpoint, maar die Halep heeft het toch mooi teruggehaald. Ja. We gaan naar een tiebreak. De eerste set was voor Halep, met 6-3. De tweede voor Kerber, 6-4. En nu staat het 6-6. En het is een adembenemend spel. Het, is echt, het zit weer ook helemaal vol daar. En niet even goed in de microfoon praten, want anders dan horen we je niet. Nou, die zit vlak onder mijn neus hoor. Maar ja, ja. dat komt door mijn verkoudheid, denk ik. Okay. Maar goed. Uh, dus het is, uh, het is een spannende pot. Wat we ook hebben is natuurlijk uh, het feit dat we steeds verder komen in het jaar. En dat betekent dat de klassiekers wielrennen er weer aan staan te komen. En dan hebben we natuurlijk André Jansen aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, André, ja? een sprintzegen van degenkoop. En dat ja. is eigenlijk de eerste van dit willenseizoen wille voor de 29-jarige nee, Duitsers. Het was op Mallorca, in de Trofeo ja. Campos. Ja, maar de dag ervoor was er in de Kettle Evans uh, Ocean Classic in Melbourne. Een uh, grote wedstrijd, met We klimmen erin. En niet een criterium zoals in Mallorca. <laughs> dus die uh, wedstrijd was de hele dag uh, integraal uitgezonden in uh, streaming... En wereldwijd heb ik het kunnen delen via WAF. En iedereen heeft zitten genieten van een uh, prachtige koers in Melbourne. Uiteraard, zou ik juist willen zeggen. Maar, ja. maar zoals Henny zei, er komen natuurlijk uh, de, de, steeds meer klassiekers... staan er weer te trappelen, hè? Ja, het, uh, het gaat echt beginnen nu zo langzamerhand. En uh, nou, de ploegen zijn heel goed aan het voorbereiden. Ik heb goed begrepen van de insiders van de Lotto Jumbo-ploeg... Uh, dat ze zich uh, echt aan het uh, nieuwe seizoen goed aan het voorbereiden zijn. Ze hebben zich verrijkt met een aantal goede knechten. En uh, ik heb goede hoop dat uh, inderdaad Lotto Jumbo uh, een goed seizoen gaat doen. Geweldig zou dat zijn, André. Uh, ja. We kijken ja, er allemaal de, naar uit, hè? Ja, aan de andere kant is het erg jammer dat uh, wildcards voor de klassiekers uh, aan de neus van Roompot voorbij zijn gegaan. Ja, heb je een idee waarom dat is? Um, nou, ik, euh, heb, ik, dat mag ik hier niet zeggen, maar ik weet wel ongeveer hoe het zit, ja. Nou, maar zeg het dan maar, maar he, want het is toch wel... Euh, nou ja, euh, de, als een ploeg echt graag wil deelnemen, dan uh, moet er wel eens iemand een uh, zakcentje vangen van de organisatie. <laughs> en zo werkt dat. En al jaren gaat dat zo... Ja. En uh, dat is jammer genoeg nog steeds het geval. Maar ja, ik hoorde ook dat als je een, een oefenwedstrijd wil spelen tegen de jeugd van Ajax, dat je ook mag betalen. Hè? Ja, tegenwoordig kost alles geld. Ja. Behalve deze radio-uitzending. Ja, nou ja, ik, uh, ik heb mijn IBAN-nummer klaarstaan. Uh, <lacht> dus, <lacht> <Ja. lacht> ik probeer het nog wel eens, maar ik heb net de laatste keer drie tientjes gekregen. <lacht> ja, leuk. Sonja Halep trouwens, die we praten over Melbourne... die heeft uh, de derde set met 7-6 gewonnen. Ja, dat is ook gaande in Melbourne toevallig. Het is vandaag 36 graden. Maar gisteren was het uh, net als hier, zeg maar, een graad op 13, 14 daar. Ja, gek hè? En ik had, ik had Erik Beschef vandaag uh, aan de chat en die woont daar... En die zegt, ja, hier is het weer net zo veranderlijk als uh, het karakter van de mensen die hier wonen. Ja. Ik zeg, nou, dat komt uh, goed overeen met hier, want het weer is ook net zo veranderlijk. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, er is helemaal niks mis mee, maar dan in Melbourne is het vandaag weer een bloedhete dag. En gisteren hebben ze, of, of eergisteren hebben ze gefietst in een, uh, op een dag van, uh, nou, het, was eigenlijk, het leek erop dat het zou gaan regenen. Uh -huh. En dat zijn ze dan niet zo gewend als hier. Maar de, de tennis vindt plaats in een gesloten hal. Hè? Ja, dat dus... is, uh, ja. Ja, ja, dat is dicht. Anders staat die zon er ja. ook nog op. Dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Hey, en en uh, dat wielrennen daar in Australië... dat, dat wordt natuurlijk steeds interessanter. Ja, dat is altijd al interessant geweest. Er stonden ja. 600.000 mensen na, rondom het parcours te kijken. Ja. Eh, en eh, die komen hier bij elkaar nog niet bij alle wedstrijden opgeteld. Dan ja. heb ik het alleen over Nederland natuurlijk. Ja. Eh, en eh, er is daar erg veel enthousiasme voor het eh, wielrennen nog steeds. Ze hebben uitstekende wielrenners, ze hebben wereldkampioenen erbij... En uh, Sam Bennett uh, die won uh, in Melbourne deze classic Cattle Evans, ja. helemaal langs de kust. En uh, ja, het, het staat nog steeds, de hele video van anderhalf uur, dus als je even de tijd hebt, die staat op waf. Ik heb hem dus, gezien, ja. Ja, ja nou, niet helemaal, het, dat kan ook niet volhouden. Nee, maar het, het is gewoon, nou ja, het is gewoon koers met uitstekend commentaar erbij. Ja, ja. En, uh, ja dat is, is veel ja. beter dan hier in, uh, in deze contraille. Ja, nou, men uh, heeft er verstand van en... Uh... Ja, en gaat ook met, met, een, met een hele ziel en een hart verslaan ze deze sport. En ik zie hier alleen maar feiten nummers. Ja, precies. Boekjes Piet voorlezen. Pieter heeft een ronde tijd van 17. Is dat een PR? Ja, een PR? Ja. Ja, ja, ja. Een ronde tijd en dan heb je een PR. Wat is vervolgens een PR? Daar heb ik geen idee van, van al die grappenmakerij. En ze hebben het allemaal... Iedereen is aan het sporten tegen een klok... Ja. Nee, sporten doe je tegen elkaar. Ja. En dat, uh, nou ja. Helemaal met je eens, André. Ja, en uh, dat is met voetballen. We hebben van de week al <laughs> En uh, Er zijn twee van onze jongens die uh, gaan uh, stage lopen bij Kambuur. Ik heb begrepen. De, ja. de eerste dan, hè? Ja, ik heb begrepen. <laughs> ja. En de wedstrijd tegen van gaat niet door, hè? Nee, die was doorgegaan. Die oh heeft wel. Die gefilmd zelfs. Oh. Ik heb hem net. Ik had namelijk een andere camera. Ik heb een nieuwe camera. En ik, ik had het zo moeilijk met het uh, editen. Ja. Yeah. Want dat moet anders. Het is in HD en W-ticket. Ik ben niet zo erg technisch. En uh, daar had ik het wat moeilijk mee. Maar hij staat er nu op. Oh, leuk. Dus we hebben vijf minuutjes, heb ik een samenvatting gemaakt. Maar tegen het eerste van Wildevang, die spelen derde klasse. Ja, en wij spelen dan met de A-jeugd, derde divisie. Ja. Maar uh, ja, André doet de volle bak mee, dus dat is uh, genieten. Leuk hè? <gacht> ja, heerlijk man. Ik spelen zal pas, blij zijn als we klas... weer de klassiekers hier hebben. Dan kunnen we weer lekker doorkletsen over dat wilde. Ja. Nou, de wielrenner blijft altijd interessant. Altijd, en, uh, hè? Ik lees ook de berichten van onze goede vriend Ron Smit. Uh -huh. Die uh, heeft uh, gisteren maakte hij alweer een rondje van 150 kilometer. Ja. En de man is... Uh, ja, is bijna 70. Ja, ik vind het ik geweldig. Een kanjer uh, is dat. Echt een kanjer. Ja, maar ja. ja. ook een gigant van een sportman natuurlijk. Ja. Met... Uh, ja... Dus, uh, jammer dat hij in de tijd niet de juiste wegen heeft kunnen bewandelen... om prof te worden, want het was een geweldige wielrenner geworden. En dat is hij nog. Leuk. Ja. André, ik dank je hartelijk. Moet je nog een wafgroetje hebben van Donny Mee? mij? Uh, nee, hoeft niet. Rof ik niet, heb he? nog genoeg van uw foto's. <laughs> en <laughs> en uh, We moeten wat wervender te werk gaan, denk ik, want uh, dit is een uitzending die hoort natuurlijk iedereen te horen. Die ja. betrokkenheid heeft met de sport. Dat vind ik ook. He, ah, je, kun, je, kun... je weet het, hè? Een nee. Bel Cognac een bruine suiker en een rauw ei, even klutsen, in één keer achterover, twee aspirines, onder de zure lappen, en morgen ben je weer in New York. Nee, nee maar nee, morgen moet ik naar een HFC. Ja, maar dan ben je juist niet goed. Oh, oké, okay, ik, ik zal het proberen, maar ik ben meestal in de whisky, hè? Ja, nee, gewoon deze keer kon je nemen, want dan ga je goed van zweten. <laughs> dat is het recept. Dat <laughs> is het recept hey, van mijn grootmoeder. Het heeft altijd gewerkt. André, als jij nou op WAF even een, even een, een uh, aankondiging maakt. dat, dat je, Als mensen ons live willen horen in de uitzending, dan uh, moeten ze even uh, ZFM, tussenliggend streepje. Live.nl intoetsen? Dat doe ik elke week. Oh, kijk. Nou, dan heb ja, ik helemaal niets. Ja. Dat, dat doe ik al drie jaar elke week. Ah, weet, je, weet je dat ook heel veel mensen op internet uh, luisteren? Ja, zeker. Maar, Leuk, hè? Uh, hebben jullie cijfers van wat de luisterdichtheid is? Nee. nee. Nou, die moeten we eigenlijk even uitzoeken. Die zijn wel te vinden hoor. Ja? Ja, ik ga eens even zitten spitten, want ik heb ze ook, ik had ze van Eurosport, en ik heb ze van Sports weten te vinden. Mm -hmm. En, uh, als je dan keek hoeveel mensen dit keken, er was op een bepaald moment tijdens de Tour de France, hadden er iets van 4000 mensen naar de Tour de France gekeken op Eurosport. Mm -hmm. En op diezelfde dag waren er 60.000 op WAF. Oei, oei, oei, oei, oei. Dus ja, jij, hebt een ja. jij hebt een boze brief gekregen van Eurosport, volgens mij. Ja. Nee, je ja. moet gewoon een livestream hebben dan. Ja, ja. ja maak een livestream. Ach, de, de, ik heb iemand bij me gehad hier die wilde dat voorstellen om dat op deze manier te gaan doen en dat ik commentaar lever. Ja. Jongens, laat me een beetje met rust. Als je <laughs> beetje, ik heb net weer een bloedonderzoek gehad en gelukkig is het goed, maar uh, we worden. We worden een dag jou en we genieten van het leven. Ja, maar mede dankzij jou, André, want dat kan ik je wel vertellen... er is een onderzoek geweest naar populariteit van programma's... en wij als sportprogramma hebben daar de eerste plaats gehaald. En daar nou, doe jij druk aan mee. Ja, nou, met alle plezier. En het is ook altijd een genoegen... En om te zien, ik volg ook uh, Charles natuurlijk met zijn prachtige fotografie en zijn berichtgeving over, he over heemsteden en omgeving. Ik, uh, en zijn zoon die aan het zingen is, ik volg alles. Ah, Goed zo, ze hoort het ook. Dan hoor je wel ver weg, maar je bent nog steeds bij ons. Ja, en heb ik voor ah, jou ook nog een cadeautje? En, ja, een cadeautje. 9 miljoen fietsen, maar liefst. Als je blijft luisteren, ja. hè? Ja, zeker weten. En dat wordt dan bezongen door Katie Meloa, Ken je die? Uh, nee. Nou, dan moet je leren kennen zo'n leuke dame om te zien, hoor. Oh, precies. Nou, nog gaan we zeker. Oké, okay, en om naar te luisteren ook. Hier komt ze. Dag, André. Oké, okay, dankjewel. Ja.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 Charles, jij had, er nog even, jij had André er even niet bij verteld dat het over 9 miljoen fietsen in, in, in Peking ging. Hè? Is, dat, is dat zo? Ja, oké. Okay, nou, There uh, are 9 miljoen bicycles in, uh, Beijing. in Beijing. Beijing. Ja, ja, ja, oké. Okay. Halep tegen Kerber. Ja, Het zit een beslissende tiebreak. Het staat 8-7. En voordeel voor Halep: het is een ontzettende mooie partij. Maar wij hebben Ja, iets... want Kerber serveert, hè? Sorry, ja, <laughs> Kerber serveert. En uh, Harlep staat nu op matchpoint, want ja. die uh, heeft voordeel. En de laatste slag... Oh, een nee. slag zeg. Ja, oh, een... ja, ja Harlep heeft voordeel. Oh, ze wint met 9-7. Ja. Kerber ligt eruit. Kerber ligt dat valt me toch tegen. Ik, nou, nou ja, goed. Ben aan je... de lijn hebben wij, hoor ik, ja, de, uh, Hans die, van, die, van de Straten, hè, Hans? Die gaan ja, we welkom heten als wekelijkse, zeg maar, soort columnist in onze ja. uitzending. Wat welkom, gezellig, Hans. Welkom, Hans. Goedemorgen, heren. Hey, dag, Hans. Hoi. Want jij bent, uh, laten we het nog maar een keer zeggen... de man die eigenlijk het voetbal voor mensen met een beperking... Uh, aan de gang heeft gebracht. Hij is nu een van de grote, succesvolle gebeurtenissen... in het Nederlandse voetbal. En daarvoor complimenteren wij jou heel graag. Dankjewel, dankjewel. <laughs> dat is uh, uh, heel fijn als je dat doet. <laughs> en uh, ja succesvol. Ja, er zijn er nog wel meer hoor, waar het heel goed gaat. Maar anders, hè? in Amsterdam heb je Only Friends, en dat van Dennis Gebbink. en Dat is natuurlijk ook een, een geweldig succes. Die ja, dat is een prachtige, helemaal, ja, nee, prachtige organisatie. Hè? Dat, dat staat als een ja, huis die, daar, die, met een groot eigen complex. Het? Ja, ze hebben een prachtig complex. daar Zo aan de Ring in Noord, in Amsterdam. En dat uh, kost trouwens ook klauwen met geld. Dat, <laughs> ja. dat is ook alweer zo. Nou ja, zij, ja. Zij, hun, hun sponsor, Ronald McDonald, is uh, inmiddels opgestapt. Hè? Dus ja. uh, zij hebben ja. ook wel een uh, probleempje. Hè? Ze zeker, zoeken ja. uh, naar centjes. Maar ja. uh, zij doen allerlei sporten. Hè? En, ja, ja. en jij ja. hebt ja. het ja. eigenlijk uitsluitend over voetbal. Ja. Ja. ja, zeker. Wij hebben. Nu uh, tegen de 60 uh, uh, vooral kinderen. Yeah. En ook wel wat jongvolwassenen. De, de oudste is denk ik Hidde, uh, die al 13 jaar lid is. Hè. Die helemaal van het begin, bijna 14 jaar. Yeah. Die van het begin af aan erbij is. En, uh, een vreselijke stoere man uh, met het syndroom van Down, Die, yeah. uh, die is nu, ik uh, geloof, 29, 30 of zo. Yeah. En Deze... daar zijn we mee begonnen toen hij 14, 15 was. Ja. Dat is uh, al ja. een hele tijd, Ja. ja. En daar hebben we er nu uh, tegen van. En, uh, en dan vooral jonger dan, uh, dan hij. Ja. Ja. Deze week uh, was er op Facebook een filmpje van een klein manneke... die ongelooflijk die balkon hoog houden Ook een jongetje met een beperking. En toen ja. kwam er direct een reactie. Ik weet niet van wie die was. Die zei, die hebben we hier ook. Ja, die was van mij. Oh. <laughs> <laughs> ja, nee, wij hebben ook een, een mannetje die heel klein is. Ties, Ties Verduin. Ja. Uh, uh, en uh, Thies heeft een geweldige techniek Maar ik, ik geloof dat ook iemand zei van Hij kan ook een ongelooflijk uh, goede schaar maken Maar hij heeft hele korte beentjes en, en die bal is eigenlijk te groot Hij kan dus niet <lacht> met zijn beentjes die beweging maken Maar het, het, zit, er, het zit erin Maar we zouden een, hem uh, een viertje moeten geven Een iets kleinere bal naar, dan, dan zijn worden het, En hij heeft een geweldige pegel in zijn uh, is zijn voeten zitten. Mm -hmm. Dat is ook een mannetje die al uh, jaren bij ons voetbalt... Uh, ...met ongelooflijk veel inzet en plezier. En, uh, ja. Ja, Weet je wat op mij de meeste nee, indruk heeft gemaakt? Dat was een wedstrijd tussen jullie en uh, Only Friends. En daar deed een jongetje mee... ...die speelde in, in zo'n... Zo ...ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo karretje. Ja, karretje met een soort ja, box. Ja, en ja, die was ja, ja, me ja. snel met dat ding, ja. joh. Ja, het is een soort ja, rollator bijna, zeg maar. Ja, hij zit dan in een soort tuigje... Ja. Uh, uh, dat, dat, dat. dat er, er zijn wel meer van die kinderen hoor. Bij Tios lopen er ook eentje die zo. Bij, en bij OnlyFans, meerdere. Ja. Uh, die eigenlijk niet zelfstandig kunnen lopen of heel moeizaam. En, uh, daar, En dat is wel leuk hoor, want die gasten zijn natuurlijk ook wel een beetje link. Ja. En dat, er is, er is zo'n beugeltje en dan is. Anders als je die bal dan in dat karretje hebt... Ja. Euh, <laughs> beginnen ze te rennen naar het doel. Ja, niemand kan hem afpakken. En die bal die zegt, het dus niet uit. Je moet eigenlijk die kar ondersteboven duwen... om die bal te kunnen verroven. En uh, dat geeft wel tot uh, uh, hilariteit aanleiding. Ja. Hans, jij hebt Zo. 60 uh, spelers... maar ja. de omgeving, daar zijn een paar clubs... die hebben het moeilijk. Bloemendaal die zou er dolgraag meer hebben... Hoe, ja. hoe, zouden we dat, hoe kun je die clubs helpen? En hoe kun je nieuwe clubs erbij halen? Nou ja, we in, in de regio uh, zijn... Uh, HBC heeft ook nog één team. Ja. Uh, in de heemsteden En, en, en bloemenhouders En die hebben het moeilijk. Die hebben over het algemeen geen kinderen. Maar dat zijn oudere uh, mensen met een beperking. Die bijna ook nooit meer thuis wonen. Mm -hmm. uh, kijk, wij hebben een, een voordeel dat bijna alle kinderen die bij ons zijn... Die, uh, die, daar, zijn, daar zitten ook nog ouders op de achtergrond. En zowel bij HBC als bij, uh, bij Bloemenau zijn uh, die mensen ouder. En ja, dan wordt het een heel georganiseerde. Met, uh, met, uh, die moeten altijd gehaald en gebracht worden en zo. En dat is een, een, een aspect dat, hebben, dat kennen wij niet. Nee. En ik ben het ook niet van plan om het te gaan doen hoor. Want um, ja, dan word je echt een taxibedrijf als, uh, als voetbalclub. Als je je daar verantwoordelijk voor voelt. Dan vind vinden gewoon dat de ouders of eventuele verzorgers de kinderen moeten brengen en, en halen. En ook mee moeten gaan met de wedstrijden. Dat is ook heel gebruikelijk natuurlijk. Maar dat, ik zie bij de HWC en Bloemendaal dat die gebeuren. En dat is jammer. Ja. Uh, maar het is natuurlijk leuk als er een competitie is. En, en, en ook en die wedstrijd tegen Bloemendaal en HWC, uh, die zijn Dat zijn derby's. Uh, de oudste jongens van ons tegen... AWC. AWC is altijd nog wel wat sterk. Maar Bloemenau nou, hebben we nou wel ingehaald. Daar winnen we nu van. Ja. Ja. Maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe je dat moet oplossen. Ik heb er een dubbel gevoel bij. Um, ik denk dat een van de, de, de succesfactoren van het gevel bij HVC ook is dat we een beetje massa hebben. Ja. En dus dat er, uh, dat er 60 zijn. En wij kunnen dus. Uh, ik heb. Uh, een heleboel uh, vrijwilligers er ook rondlopen. En er zijn ook drie, vier stagiaires van het Silos... die, uh, die helpen met de training. En, die ja, doen het leuk en, trouwens, hè? Ja, ja, ja. Dat gaat okay. hartstikke goed. Die, uh, die, dat zijn ongelooflijk enthousiaste mensen. Ruben en Pip ja, en, en Dielsen. dat ja. ze, uh, dat zijn mensen die ook in een opleiding zitten. Niet alleen voor sport, maar ook een soort sociaal-agogische opleiding. Hè? Dus het werken met kinderen met een beperking. Yeah. Ze zijn onwijs gemotiveerd. Maar alle drie ook heel erg voetbalminder. Dus dat is een feest. En, en dat soort energie, dat, dat, dat zie ik niet bij Bloemenauw nou en, mm. en, en je zou zeggen, van, nou dat uh, ik, ik praat wel met iemand van, uh, van HBC nu. Die, die uh, is naar mij toegekomen en zei van... God, hoe gaat het nou bij jullie? Uh, ja, bij ons gaat het heel succesvol en, en heel goed. En, uh, en ik weet niet of dat een model is wat ook zomaar bij HBC kan, hoor. Dat... Ja. En als er zou nee, ja, je... gebeurt, zou de spoeding ook dunner worden. Hè? Dus, kijk, in Amsterdam is het zo. want het succes van Only Friends is, is dat er alle Amsterdamse voetbalverenigingen, en misschien ook wel de andere sportverenigingen, dat weet ik niet. Maar die, die zeggen van, die doen het dus geen, geen voetbal. Ze zeggen allemaal... Ga maar naar OnlyFans toe. Ja, ja. En doordat alles bij OnlyFans voetbalt. is er daar natuurlijk ook wel. voorzieningen zijn goed. Uh, uh, trainers is allemaal oké. Okay, allemaal goed geregeld. Ja. Misschien moet je eens met, uh, met Martijn Prinsen. van Voetbal in Haarlem praten. of die niet de een of andere actie kan opzetten. om uh, bij sportverenigingen dit van de grond te krijgen. Nou ja, en Hans, is het overigens ook niet zo. als ik jou zo hoor. dat je wellicht. Uh, hè, dat Bloemendaal, HBC enzovoort. Um, dat er toch een. een uh, moet proberen een betere samenwerking. of wellicht ja. allemaal bij HFC te komen. Uh, ja. Maar dan inderdaad, dat moeten de ouders dat allemaal regelen. Ja, ja dat durf ik ook eigenlijk nou te zeggen. Hm. Ik heb wel eens een keer uh, onderzocht toen uh, het met Bloemendaal heel slecht ging. Uh, heeft van uh, Zalingen, die was daar toen verantwoordelijk voor bij, uh, bij Bloemendaal. die heeft mij eens gebeld. Een uh, goede bekende van me. En vroeg, kan ik niet een paar spelers van je lenen? En dat heb ik toen in die groep bij ons uh, verteld. Nee, nee, we gaan niet voor Bloemendaal spelen. Dat, ja, dat is toch een soort rivaliteit. Het is niet zo makkelijk om deze uh, uh, jongens en, en, en meiden zomaar uh, soepel uh, aan een andere club... Dat, dat, het, ze wilden het dus gewoon niet. Nee. En, uh, nou maar goed, times, uh, times they are changing. Hè? Dus uh, misschien uh, ja, uh, wordt er nu uh, anders uh, over gedacht... Uh, omdat het uh, gewoon niet van de grond komt daar. Maar ja, goed, dat... Ja. Is, dat, dat uh, maar ja, goed, de, de, de, de urgentie ligt dus eerder bij Bloemendaal... en bij Mercedes-Benz uh, ja. uh, nee, nee, ja. nee, nee, zeker. Jij bent ook nog walking voetballer, hè? Zeker, man. Ik zit nog uit te hijgen van vanochtend. <laughs> ja, was het weer zwaar? Ja, maar we, het ging heel goed vanochtend. Oh. We kwamen voor, heel, heel duidelijk. Yeah. En, uh, ja, en toen, uh, ja, toen was er wat personele veranderingen. En toen... Ja, daar zeg het maar hoor. <laughs> toen ik eruit ging, toen, toen wonde de ploeg. <laughs> en ja, en toen stortte het in bij ons. En toen hebben we voor, ja. Uh, nee, maar, ja. Maar, de, maar de, de, de combinaties bij ons waren... Absoluut overstrelend. En de doelpunten bij de tegenpartij waren hele lelijke <laughs> hele, Uiteraard. hele doelpunten. Uiteraard. Ik vind dat je wat overdrijft. Ja. Ik vind dat je Hans Vos maakte een, een echte hat-trick. Drie ballen ja. achter elkaar erin. Dat waren ja. schitterende goals. Dus je moet niet zeuren. Ja. Ja. Ja, ach, ja, nou ja, hij moest op het. Het was helemaal op het laatste en wij. We dachten van. Als, als we Hans nou niet een beetje de ruimte geven... heeft die jongens ook al het weekend. <laughs> en nu, nu... Nou, hij was echt heel groot, En uh, hij heeft nou een topweekend. Maar voor de mensen die luisteren even... om, om te informeren... Uh, de oudste die speelde was 80? Nou, nee... nee. De, dat ja, de noemd, keeper. Die is vorig jaar gestopt. Die was 80. Die ja. Voor, ja, stop, die was 80. Ja. Nee, maar er zijn er nu... Uh, ik ben zelf bijna 70. Uh, um, uh, er zijn er een paar 70ers, hè? Uh, ja... ja. Uh, Arnoud van Buren, uh, Leon de Graaf, onze onze hitzanger uh, die, uh, die is ook gewoon een eentje in de 70. Hans, ja, ja, Hans ja. Was, ja. Ja. ja, nee ja, zeker. Hans Vos is, uh, is 65. Nee, dat oh, is een okay. jonkie, dat is een, jong dat is een jong nou, ja. Vandaar ja. dat hij zo hard redt. Nog. <laughs> ja, maar het is een geweldige sport, hè? Zeker, het is heel leuk en uh, ja, het is wel op het terrein van de AFC, maar oh, het, is... het is niet een, een laat de AFC gebeuren. Dat vind ik nee. wel leuk. Ja. Er zijn ook jongens van andere verenigingen die uh, die hier naartoe komen en dat is, uh, dat is heel leuk. Iedere en, woensdag en, en vrijdag van 10 tot 11, hè? En, zeker. Ja, en, en, uh, iedereen is welkom, Hans, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja. je moet, wel, uh, moet uiteindelijk wel lid worden, want vroeger werd het door, uh, door de gemeente gesubsidie werd gesubsidieerd. Dat is niet meer zo. Nou, ik heb begrepen dus dat uh, dat het nog wel zo nu is. Moet je, maar... Nu moet je lid van de AFC worden, toch wel. Nee. Nou? nou, maar dat is sowieso niet slecht om dat te zijn, hoor. Nee, nee, nee. nee het is, je krijgt een beetje korting. Je hoeft niet zoveel te betalen als de gewone hmm. leden. Ja. Ik heb trouwens slecht nieuws voor je. En dat is? Morgen is de wedstrijd tussen HFC en Lisse. Ja. En meneer van Ewijk, de gevaarlijkste man van Lisse, die had al een keer eerder in het, begin, in het seizoen, toen wij tegen hem speelden, was hij ook zes weken aan de broek gehad. Hij ja. kreeg nu tegen VVSB ook weer een kaart en zes ja. weken aan de broek. Dat hebben ze aangevochten. En hij is opeens al die zes weken vrij, dus hij staat morgen gewoon in de ploeg. Maar ja, nou, maar dat is helemaal niet erg. joh. Nee, nee, nee, daar maken we eens toch ja. niet ja. druk om. Weet je, die jongens... Uh, André Morgan uh, en Wessel uh, boeien. En de bank is zo sterk, ja. hoor. Ilias en... Uh, ja, jee, joh. Dat, nee, wat wordt er... Uh, <lacht> uh, we moeten natuurlijk niet overmoedig worden, maar... Uh, HFC is heel breed, hè? Dat zag je afgelopen zaterdag. Ja. Uh, uit bij GVW. Uh, zonder Gertje, zonder aanvoerder Kevin de Vissen, zonder... Uh, Best wel boer, ja. de hele as was ja. weg. En ze spelen de sterren van hemel. Dus uh, het wordt morgen om twee uur hartstikke leuk. Ja, Arnitz. en het wordt tijdens wat mensen uit de omgeving, want de, de meeste toeschouwers komen uit Zandvoort, oh. maar er ook is <laughs> mensen uit andere ja. plaatsen komen, hè? Ja, nou, ja, ja, nou ik, er zullen er wel een hoop uit komen, denk ik. <laughs> twee uur, ja, dat schat <laughs> ja, ik ook wel. al in. Twee uur morgenmiddag. Ja, hartstikke leuk, oké. En welkom in onze uitzending iedere week. Hartstikke goed. Dankjewel, Hans. Tot de volgende week. Bye-bye. Ja, onmeer kenbaar het heerlijke geluid van Wings natuurlijk, van Paul McCartney. Zijn bandje, zeg maar, na de beatle periode En hij heeft ook een aantal solo. Uh projecten gedaan, treedt nog steeds op, stem wordt wat minder nu, omdat hij, ja, hij bereikt nu een leeftijd waarop uh, menig artiest ook uh, wat lager moet gaan zingen, de bekende nummers, en dan klinken ze vaak wat minder, maar in ieder geval hier hebben we weer van genoten, man, ik weet niet hoe het met jullie staat. Maar nou, ik... dit nummer is natuurlijk fantastisch, en als ieder jaar dezelfde nummers uh, 1, 2, 3, 4 en 5 staan op de top 2000, ja. dan hoort deze absoluut bij, uh, ja, zeker Ja, nee, zeker, prachtig, uh, prachtig nummer. Dit ja, was Jensen, wel eens een ja, ja. bloeiperiode periode natuurlijk met ja. Wings, maar, uh, maar vertel eens hoe jij uh, het contact met hem hebt gehad. Paul McCartney, ja, nou God, hij deed uh, op een gegeven moment kwam hij uh, weer eens met een solo tournee, niet meer met Wings, dan was hij solo en uh, deed een wereldtour en uh, ik kreeg, had de gelegenheid om hem in België voorafgaand aan een van zijn shows uh, te spreken. Dus uh, naar Antwerpen gereden en daar in die grote sporthal. En uh, ik denk dat ik een uh, wat well, well, was het, een uh, drie kwartier voor aanvang van zijn show werd ik in zijn kleedkamer geleid en hebben we een half uur zitten babbelen met elkaar. Hoe leuk. Ja, en uh, ja, het is eigenlijk fantastisch. Hè. Dan zie je het verschil, hè, de, de, hoe dat werkt hè, bij popartiesten. Hè. Als ze beginnen, zijn ze heel, heel erg eager om met je te praten. Hè. Dan vinden ze het leuk, en willen ze alles vertellen. En dan komt het moment dat ze groter worden en dan willen ze geen interviews meer doen. En dan is het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk, weet je wel. En uh, gedoe. En uh, als ze daar weer doorheen zijn, dan beseffen ze zich op een gegeven moment dat het gewoon werk is. Hè. Ze willen toch promotie doen voor waar ze mee bezig zijn. Ja, en dan tref je zo'n Paul McCartney die inderdaad die, die buitengewoon ontspannen was. En ja, heerlijk aan het vertellen was. En, en een, je had gewoon een ontzettend leuk gesprek met hem. En hoe is het mogelijk? Ik bedoel, ik, ik ging uit zijn kleedkamer en ik loop de zaal in. En tien minuten later gaat het licht uit en staat Die man daar. Um, dat is dus een mindset voor zo iemand. Ja. Dat hij dat kan gewoon ja. zo vlak voor zo'n uh, optreden. Ja. Maar ontzettend leuk. Dus uh, een heel leuk gesprek gehad. En, en ik, ik was nooit zo van de fotootjes maken met artiesten of dat soort dingen. Maar nu wel. Nou nee, ik heb <lacht> geen foto met hem gemaakt. Dat niet. <lacht> Maar ik heb wel even zijn handtekening op mijn uh, toegangskaartje laten oh, zetten. Leuk. Dus uh, ja, dat kon ik echt toen uh, niet laten. Dus die hangt nu ingeleefd uh, bij mij ergens thuis. Uh, leuk hoor. Ja, Joop van Es, het is jouw tijd, is maar je er? bent continu oh. in gesprek. Dat kan niet hè, maar nee. ik heb wel alvast een leuk bericht. Ja, vertel eens. Het is plaatsgenoot Melissa Boyden gelukt om haar eerste toernooi op de itf tour in een leeftijdsklasse hoger, onder 16, te winnen... Ze moest in Bosnië-Herzegovina tijdens het G5-toernooi... zich eerst zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi... maar verloren in Sirocchi Brejek. Vervolgens geen wedstrijd. Natuurlijk fantastisch, hè? Wat zo'n meisje uit Zandvoort, jongen. Het is, het is echt een talent. Daar gaan we nog veel van horen. Oh, Job van Nes, de rest willen we van jou ja, horen. Krijg ja, ja. je telefoon neer. Dat, dat zou ik ook wel willen, maar hij, hij is nog altijd in gesprek. Nou, ja, of, dan of hij heeft hem gewoon de, de hoorn ernaast gelegd. Ja, dat kan. Of hij is aan het <laughs> interviewen, jongens. Dat kan ook, he, Dat natuurlijk. kan allemaal, ja. Hij hoort ons waarschijnlijk wel. Is dus is het, dus uh, wat dat betreft... Ja, twee keer dan. Wat wou je zeggen, Jos? Wat nee. is er allemaal aan de hand? Ja, de, Jos, uh, Jos die uh, heeft een, een nieuwe baan naast het maken van koffie voor ons en zo. Gaat hij <laughs> uh, ook door de kranten heen en haalt daar uh, verschillende berichtjes uit. En ik ben benieuwd wat hij heeft uh, geselecteerd. Nou, ik heb uh, na het Eng Engelse voetbal, wat uh, hopelijk nog eens een keer terugkomt... dus uh, voor jou de lucratieve baan gekregen om... Uh, om allerlei informatie te verzamelen. Dat heb ik wel gedaan. Als je nou bijna week. uitdeelt, Henny, moet je het wel even melden aan mij, want hier weet ik weet helemaal niks van natuurlijk. Nou, maar het is een vrijwilligersbasis, het <laughs> wordt niet betaald. <laughs> ik heb een, een aantal dingen, nee, ik heb best wel veel dingen, maar dat is ook mijn twee, twee keer behandelen, dus misschien beter. Het is leuk om te melden dat uh, um, het uit, uh, uitduel uh, DZV thuis is gewonnen. Dat gaat even over handbal. Een uitwedstrijd thuis spelen, dat uh, gebeurt niet zo vaak... maar dat gebeurde wel bij de vrouwen van DSV tegen Tornado. Die wonnen ze met 24-26. Uh, de wedstrijd werd nu gespeeld omdat hij op 26 december werd uitgesteld... vanwege sneeuwval. Uh, Danny Heitseldoorn uh, is de nieuwe trainer van Park uh, De 31-jarige Heitseldoorn is, uh, is bij de tweede klassieker uit Bad Hoeverdorp, de opvolger van Rob Reining, die aan het einde van het seizoen gaat vertrekken. Over Achilles 29, daar gaat het al niet zo best. De problemen stapelen zich alleen maar op. De noodlijdende tweede divisieclub heeft dan een punt aftrekken gekregen... van de beroepscommissie van de KNVB... omdat ze een niet reële begroting hebben ingediend. Die straf werd eerder opge opgelegd voor het eerste team. en Dat gebeurde eigenlijk al voordat de club viert werd verklaard. Als gevolg daarvan lijkt het seizoen voor Achilles een, een drama te worden. Zandvoort stunt er deze week tegen, tegen Hoofddorp. Uh, voor de voetballers van Zandvoort kan het eigenlijk niet op. De eerste periode de titel werd uh, gewonnen. In het bestaat nog steeds een reële kampioenschap... Voordat, uh, uh, door de minimale achterstand op stormvogels. Sonnier, die is uh, diverse malen gaan kijken bij een aantal, uh, aantal ploegen. Met name Hoofddorp heeft hij ze even goed bekeken. En dan was in eerste instantie niet echt ondersteboven... van, de, van deze zondag eerste klassieker... En hoewel zijn 11 tot 2 klasse lager speelt, achter, achter zand wordt zeker niet kansloos. En hij krijgt erin volkomen gelijk. Uh, Brian Tevreden Met heeft het. 2-0, uh, dat moet je wel even zeggen. Ja, ja. sorry, de uitslag was 2-0. Heel, heel erg belangrijk natuurlijk. Uh, Brian Tevreden heeft het uh, komend seizoen de selectie van Velsen, Velsen Noord onder zijn hoede. De coach zit, uh, zit momenteel zonder club, maar is erg blij dat hij uh, deze club kan gaan trainen. Wat ook heel leuk is, is dat Rajin Daan, we kennen hem allemaal nog van HFC... vroeger vanuit zijn ouderlijk huis was het slechts een vijf minuten lopen... om, bij Geel, om op het terrein van Geel-Wit te komen. Daar heeft hij als dus jochie heel veel gevoetbald. Daarna is die, heeft hij allerlei stappen met de, met de trainers doorlopen. Hij is bij Edo geweest, bij Telstar geweest enzovoorts. Maar nu is hij weer terug op Geel-Wit... Ik ben namelijk nooit vergeten waar ik vandaan kom. En ik heb altijd tegen Heel Wit gezegd dat ze een beroep op me konden doen als ze in de problemen zaten. En zo springt Denny Daan dus bij deze club naar binnen. Dankjewel, Jos voor deze eerste ik bijdrage. Ik had eigenlijk verwacht dat je met Martin Haar zou komen. Want Martin Haar wordt de nieuwe trainer van Velzen. En dan grijpt HFC daar dus naast. Ja, dat, uh, dat is heel erg jammer. Dat is mij. Uh, ja, dat heb ik niet, uh, niet meegenomen. Maar Klaar. dat is heel erg jammer. Oké. Okay. Wanneer hebben we een functioneringsgesprek? <laughs> ja, Oké, okay, ik, nou, ik ga koffie maken. Ja. Tweede uur heeft hij nog één kans. Maar, <laughs> ja. hè? maar, maar okay. betekent dit dat onze sportkort nu eruit ligt? Nee, maar dit is toch sport vanuit de regio? Wij doen sportkort oh. internationaal. Ja, Oké. Okay. Okay. Yeah. Internationaal heb ik een hele berg informatie voor je, die mag je allemaal doornemen. Ja, <laughs> ik, ik heb ook nog wel iets voor Jos. Oké. Okay. Ja. Voor, voor mij ben jij een well-respected man.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 He's a well-respected man about town. Doing the best things, so certainly. Ja, de Kings met well-respected men. Ik draai hem niet zomaar, natuurlijk. Want uh, Jim Rodford, de vroegere bassist van de Britse popgroep The Kinks. Niet de Kings. Dat denken sommige mensen wel eens. Dat, uh, met de een G. Nee, de Kings met een K. Die is overleden na een val van een trap. Afgelopen week is maar 76 jaar geworden. Ik zeg maar 76 jaar, want dat is tegenwoordig jonger als je op die leeftijd overlijdt. Uh, ja, Rodford speelde bij elkaar 18 jaar, maar liefst bij de popgroep de Kings. Maar genoeg over popmuziek. We gaan weer heel snel naar sport natuurlijk. Uh, Henny, weet je er nog? Ik ben er nog, ja, maar uh, bij onze microfoon stond dicht. Nee Ron, nee, Ron wilde heel graag wat zeggen. Oké, okay, nou. Nee, niks. Nee, Ik wilde even reageren, maar het duurde even... je schuif, uh, schuifje open ging. Laat mij dan nou maar schuiven. Nou ja, als je dat doet, <lacht> je dan je maar, zou het fijn hey, zijn. Als je maar schuift, dan is het <lacht> ja, ja, ja. Hé, hey, uh, ja, wat is er met Joop van Ness? Nog steeds niet, maar ik heb wel een, een leuk berichtje... dat hij ongetwijfeld gebracht zou hebben... De Zandvoortse ballerina Fabienne Deesker is geselecteerd om samen met een dansgezelschap van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op een groot internationaal balletgala in Japan op te treden. Op het Orchid Balletgala, dat zondag 11 en maandag 12 februari in Tokio wordt gehouden, zal de top van de balletscholen uit de hele wereld hun kunsten vertonen. En daar is dus een Zandvoortsmeisje meisje bij. bij. Ik ben er helemaal trots op. Ja, leuk. We hebben de gast leuk. binnen. Hey, de gast is binnen. Hij is wat later gekomen, maar hij is dat er. Dat geeft niet hij is Hij John... Daar zou twee uur komen, toch? Dat ja. was de bedoeling. Eén één uur, één uur zou ik ja, ook kunnen zijn. Ik dus, ben dus, echt uh, ruim. Nou, ik ben precies op tijd. Nee, keurig. Niks John, in de hand. John Hegman is uh, acht jaar bestuurslid bij de Racing Club Heemstede. Heemstede. En vier jaar voorzitter. En hij is de hele dag bezig met het zoeken van een opvolger... voor deze zeer belangrijke baan. Nou ja, de hele dag, de hele dag. Ik moet ook nog werken natuurlijk, maar uh, het is wel uh, belangrijk dat, uh, dat mijn plaats die ik uh, ter beschikking uh, stel aan het einde van zoen uh, waardig wordt opgevolgd. Dus, uh, uh, er zijn wel wat mannen aan het zoeken namens mij, namens de club, uh, uh, maar het is best wel een opgave om in deze tijd uh, iemand te vinden die zo gek is... Uh, tijd. Uh. Maar zit de bestuursperiode erop dan? Of uh, ben je er klaar mee? Nou ja, nou ja, het zit een beetje tussenin. Het ja. zit een beetje ben je klaar mee, is, is een beetje, beetje Negatief plat, gesteld. plat uh, uh, gezegd. Maar soms voelt dat wel zo. Hè. Zo ja. simpel is het ook alweer. Ja. Uh, maar ik merk wel dat, dat uh, uh, ik zelf toe ben aan weer eens wat anders. Hè. Dus, want ik wil ook alweer andere dingen gaan uh, doen. Ook al voor RCA, hoor, natuurlijk. Maar ook wel, ook wel andere, andere zaken gewoon weer in mijn vrije tijd. En uh, het is voor de club ook gewoon goed dat je wat, wat, wat nieuw elan krijgt. Zo zeg ik het dan altijd maar zelf. Uh, uh, ik ga dan toch ook alweer een beetje dingen routinematig bekijken. En uh, we, we hebben echt wel wat slagen gemaakt de laatste periode. De laatste paar jaar de jeugd is sterker geworden. We hebben een redelijke zondagselectie. Waar wel groei in zit, maar wel hard, waar hard aan gedrokken moet worden. En dan is het ook wel weer goed om, goed om uh, te zorgen dat... Uh, uh, er weer iemand komt die dat, uh, dat met... Uh, ik gebruik die twee woorden wel, wel graag... een nieuw elan uh, gaat, uh, gaat trekken. Het is een uitdagende, uh, eervolle, eervolle ja. baan. Ja. Maar John, uh, RCH is best een redelijk grote club. Hè? 250 leden. Trouwens het oudste clubhuis van Nederland. Het is er fantastisch ja, ja, ja. om er te komen. Ja, is... Maar dat betekent dat je er toch behoorlijk wat uren in moet stoppen... om een goed voorzitter te zijn. Ja, een gemiddelde werkweek voor een voorzitter, ik werk ook nog gewoon, maar uh, daarnaast uh, ben je uh, ja, toch wel twee avonden uh, uh, met RCA bezig, hè? zo gemiddeld, uh, zo gemiddeld uh, gezien, live. En dan, en dan heb je gewoon nog je, ja we bellen niet meer zo gek veel, hè? we doen tegenwoordig heel veel met apps en, hmm. en mails, maar daar ben, uh, ben ik toch wel dagelijks mee bezig. Ja. Plus het feit dat als er iets op RCA te doen is, dat jij er bent. Ja, ja, nou is dat soms nog wel de leuke kant hoor. Ja. Want het, het, het representatieve gedeelte van het voorzitterschap, wat ik graag wat ik graag uitoefen, dat, is, dat is gewoon wel leuk. Hè? Die, de, de, de, want wat brengt het je, hè, voorzitter? Hè? Dus dat, dat nou, ik heb in de afgelopen acht jaar, het is mijn negende seizoen heb ik heel veel nieuwe contacten gelegd. En dat is echt geweldig om te doen. En als je daar dan ook bent, en ik hou er wel van om een beetje aanwezig te zijn ook. Uh, dan, dan is het altijd wel leuk dat, dat je weer andere leden spreekt. Hè. Ik, ben, ik ben helaas, omdat ik zelf altijd op zaterdag gevoetbald heb... ben ik niet zoveel bij de jeugd, uh, jeugd aanwezig. En, uh, maar, maar we draaien wel als bestuur draaien we gewoon een aantal jeugddiensten mee. En ja, dan is het toch gewoon leuk om daar, om daar te zijn. Dus die contacten zijn gewoon wel heel leuk. Wat soms wel lastig is, is niet zozeer vergaderen... want ik vergader eigenlijk maar één keer per maand. Ik heb gisteren een, een vergadering uh, gehad... Dat doe ik. We hebben een klein bestuur, dus dat is ook wel makkelijk. Ik heb, ik heb, als ik ze even mag noemen, drie geweldige medebestuursleden: bestuursleden Kokkelkoren, Kees Kokkelkoren, Bas Zuurburg en Alex Koelemij. En uh, we zijn, dat is ook al fijn, uh, vier gelijkgestemden. Dus dan, dat zijn lekkere korte lijnen. Dus wat dat er gaat, zijn we wel heel effectief in het bestuurlijke werk. Uh, maar het is, ja, het is bij elkaar, bij elkaar een weektaak, om het zo maar te zeggen. Dat, de, dat geloof ik. Iemand. De prestaties van het eerste zijn iets beneden verwachting. Maar voor ja. de rest is de club, ja, het gaat hartstikke goed. Je hoort nooit een wanklank, er is nooit iets, iets negatiefs. Het is nee, nee, nee, lekker nee. hoor. Nee, ik, ik ben ook wat dat betreft ook heel, heel tevreden. Natuurlijk gebeurt er altijd wat hoor. Dat is, dat is zelfs bij RCA gebeurt er gewoon. Maar wij denken gewoon gemiddeld een nette, nette vereniging te zijn. We, we proberen ook zo, zo echt op te treden. En, uh, uh, dus dat, uh, dat, is, uh, dat is goed. De groei bij de jongste jeugd is, is ook uh, uh, best wel goed. Ik heb, ik heb laatst ook nog gezegd van dat het niveau waarop wij gemiddeld spelen binnen de jeugd ook steeds beter wordt. Hè. Uh, we hebben onze technische jeugdcoördinator Alfred Visser, is al de afgelopen, dit is zijn vierde jaar, en, en de groei valt mij al eigenlijk wel wat tegen. Maar het niveau wat we spelen wordt wel steeds beter. Nou, dat is toch ook wel belangrijk uh, voor, uh, voor, een, uh, voor een club als, als RCA. Onze zondagselectie, ja, die begon met vier keer verliezen. Ja, dat is, uh, dat is ik noemde mezelf ook een beetje de punteloze voorzitter. Hè? <laughs> keer, dat, is, uh, dat is wel een beetje uh, teleurstellend. Want dan ben je wel, probeer ik ook repressief te zijn. Want je bent, je bent voorzitter in goede tijden en slechte tijden. Maar ja, dan, uh, dan, uh, dan ik loop ik kapot erger dan langs het veld. Ik kan me voorstellen. Ja. Maar ja, je Leuk. bent.